We gaan ook praten met wat er aan de hand is met Astrid van der Veld. Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Alleen Zandvoort. <laughs> nou, allemaal <laughs> handen, natuurlijk. <laughs> Nogal een, een stevig pestbericht hebben wij gelezen. Um, GBZ wil ermee stoppen, maar zoekt eventueel nog kandidaten. Ondanks de inzet en goede wil is het gemeente, Zandvoort, gemeente Belang Zandvoort helaas niet gelukt... om voldoende geschikte mensen op de kieslijst te krijgen... Um, hoe komt dat zo? Hoe komt dat zo? Nou ja, ja uh, ten eerste wil ik zeggen... Uh, jij zei net van... Uh, GDZ wil ermee stoppen. Nou, dat willen we dus niet. Maar we zullen wel moeten... omdat we gewoon uh, niet in staat zijn gebleken... om geschikte mensen te vinden... die ook daadwerkelijk raadslid willen worden. Er zijn wel uh -huh. mensen geweest... die zich op de lijst willen laten zetten. Uh -huh. Tuurlijk. Maar je moet dan ook raadslid willen worden. En dat, ja, dat is ons niet gelukt. Ja, ik zie dat bij andere partijen ook wel met 15 tot 17 mensen op de lijst. En dat zijn natuurlijk leuke namen die eventueel wat stemmen krijgen. Maar het is volkomen terecht wat u zegt, dat als je erop staat, moet je erin. Nou, dat is ons idee. En natuurlijk, uh, er, er zal altijd wel iemand tussen gezeten hebben, ook bij onze lijsten... die misschien wel niet wil. Maar ja, uh, het is gewoon moeilijk. Uh, kijk naar grote partijen, de VVD bijvoorbeeld... Je hebt ook maar negen mensen op de lijst. Ik kan me nog herinneren dat er vroeger wel dertig man op stond. Ja, ik, daar heb ik als privépersoon wel een mening over. Want ik vind namelijk niet dat je uh, zoveel mag overschatten. Uh, je hebt een, een reëel aantal, een idee wat je gaat halen... dat je er dan drie ja. bovenop zet, vind ik prima. Dertig ja. man en uh, het CDA heeft er nu zeventien staan... Uh, Open Z15, vind ik wel ja, een beetje aan de grote de kant. We hebben de hele raad kunnen vullen. <laughs> ja, nou misschien willen ze dat wel. Maar goed, ja. terug naar uh, GBZ. Ja. GBZ, uh, hoe lang bestaan jullie al? Uh, komende jaar, 30 jaar. Oh, dit jaar, sorry. Dit jaar, 30 jaar. Ja, we, we zijn we al weer... De... Dus, uh... ja, in, in, in de glorietijd uh, hadden jullie natuurlijk heel veel leden. En hoeveel leden hebben jullie nu nog? Uh, wil je weten echt actieve leden of betalende leden? Betalende leden? Ja, ja ik, ik, ik schat iets van 15. Oké. Okay. Maar, maar dat ja, is een beetje het gemiddelde van je alle partijen. Maar... Ja, het zijn over het algemeen sympathisanten natuurlijk. Mm -hmm. Ja, uh, ze moeten wel in de raad willen. En ja, als je dat niet wil, ja, dan kun je geen lijst samenstellen. Nee, ja, dat is uh, uh, jammer. Ho Hoe lang heb je wel niet gezocht dan? Nou ja, uh, uh, feitelijk al vanaf de vorige verkiezingen ben je daarmee bezig mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. En uh, we, we weten allemaal hoe de vorige verkiezingen verlopen zijn... en ja. wat daar de invloed uh, geweest is. En ja, Toen hebben we wat strubbels gehad binnen GDZ. Dus wat leden verloren daardoor. Mm -hmm. Maar ja, dan, uh, dan wordt het allemaal toch wel weer lastiger. Ja, uh, de um, afgelopen vier jaar uh, heeft u alleen in, uh, in de raad gezeten... met uh, Leo Miezebeek als uh, uh, bijzonder raadslid. En ja, en Romanie niet Ja, die ook nog, sorry. Ja, geeft niet. Ik help het wel herinneren. Nee, dat is ook helemaal goed. En dit is ook, <laughs> dat komt later nog even terug aan helpen herinneren. Uh, tijdens uw raadsperiode zat u nogal boven op de procedures. Dat liep ook nog wel eens uit in. Ik help u herinneren aan. Ja. Z zit, ja. U, zit u daar vaak bovenop? Nou, ik, ik ben heel erg van de regeltjes waar ik dat zo voor opstel. Mm -hmm. ja. Die zijn er niet voor niks. En als we ons daaraan houden, ja, dan, dan verloopt alles natuurlijk veel beter. Ja, uh, ik kan me nog een, uh, een uh, raadsvergadering de vorige, of die daarvoor, uh, dat u een beetje in het ongelijke gesteld voelde, omdat uh, de burgemeester liet wel meneer Hendricks uitpraten en uh, u mocht niks zeggen. Ja, ja dan word ik uitgedaagd om, om, om er iets op te antwoorden, terwijl het mijn termijn was. Ja. En dan mag ik daar geen antwoord meer op geven, terwijl ik mijn termijn niet eens af kon maken. Nee, u, u heeft hem nog niet af kunnen maken. Ik het woord ontnomen, ja, nee. maar, daar, daar hou ik niet van, maar goed. Dat is, dat is bijgelegd hoor, we hebben geen ruzie. Oh, Oké, okay. nee, dan is het goed. <laughs> uh, na zo'n lange tijd, uh, ik kan ik mij nog wel herinneren... dat er uh, uh, twee of drie zetels GBZ waren. We hebben in 2002 zijn we van één zetel naar vier gegaan. Ja. En daarna uh, terug naar één zetel. Mm -hmm. de, de rest hebben we twee keer dus twee zetels gehad. Dus, ja. Ja, ja. Als, als uh, Zandvoortse partij met, met twee zetels, ja, daar, daar kan je wat van vinden. Maar u, u heeft er zelf lang genoeg in gezeten en daar vindt u ongetwijfeld wat van. Ja. Uh, als je nou eens terugkijkt in zo'n uh, zo lange periode. Wat, wat was dan het, het hoogtepunt uh, wat bereikt is door GBZ en waar u erg trots op bent? Nou, ik denk toch wel uh, het parkeerbeleid. Wij hebben al vanaf 2002 Oei. geroepen. ...dat het het beste is uh, voor Zandvoort om overal betaald parkeren in te stellen... ...in plaats van belanghebbende parkeren. Mm -hmm. En daar zijn een aantal redenen voor. Uh, ten eerste, mm -hmm. bied je dan ook echt uh, dubbele parkeerplaatsbenutting. Uh, en toeristen kunnen dan overal staan. Tegen betaling dat wel, maar ze kunnen wel overal staan. En dat heb je natuurlijk met het bewonersparkeren wat in sommige wijken is ingesteld. Ja, daar mag de toerist niet komen. Mm -hmm. Ja, wij vinden het gewoon uh, niet kloppen als je naar Zandvoort komt en je ziet dat de boulevard helemaal plempvol staat. Het uh, parkeerterrein, de Zuid, staat vol. En je rijdt dan door wijken en je ziet overal lege parkeerplekken, hm. maar je mag er niet staan. Nou, dat is zo toeristonvriendelijk, dat vinden we gewoon niet kunnen. Oké, okay, dus dat uh, heeft u dan toch nog meegemaakt in uh, de afgelopen uh, raadsvergadering dat dat goed gekomen is? Ja, uh, kant. Eindelijk is dat goed gekomen. Ja, eindelijk. Uh, ja. 2002 ja. zijn we ermee begonnen, geloof ik, hè? Ja, klopt. We hebben daarna In die periode daarna hebben we zelfs een, een, een plan ingediend. En uh, nou ja, toen werd het dus besloten dat het toch het belanghebbende parkeren moest worden. Mm -hmm. Ja, uiteraard waren wij daartegen. Dat begrijpt iedereen. Ja. En, uh, nou ja, er is een onderzoek geweest uh, in opdracht van de Raad omdat we er maar niet uitkwamen hoe nu verder met het parkeerbeleid. De Rekenkamer heeft die opdracht uitgezet bij Goudappel en Goffing. En die zijn met een rapport gekomen waarin staat dat de enige oplossing voor Zandvoort het betaald parkeren is. Ja, dat was dat, uh... voor de raadsperiode. En deze raadsperiode heeft de gehele raad uh, nou ja, gezegd we gaan dus over naar betaald parkeren. Ja, daar heeft u de VVD nog aan uh, helpen herinneren tijdens de vergadering het ja, iedereen uh, was daarvoor. Ja, dat is dus het... Uh, er is al een uh, unaniem besluit ge genomen in april vorig jaar. Moet dat je het ook de, uitvoeren. Dat het verkeer moet worden mm -hmm. en dat er een uitwerking moet komen. Ja. Nou, die uitwerking is gekomen en ja, er zijn mensen die daar dus niet uh, voor gestemd hebben. Maar ik heb ook niet gehoord hoe het dan anders moet. Nee, maar dat horen we al vanaf uh, 2002. Andere kant ja. van het verhaal uh, is natuurlijk ook een, een, een, een dieptepunt. Een dieptepunt. Ja, in uw uh, loopbaan als raadslid? Is, is er iets gebeurd waarvan je zegt van ja, dit had niet moeten gebeuren? Nee. Nee, vind ik niet. Nee. Nee, ik kan me niet echt een dieptepunt herinneren. Oh, nou, dat, dat is dan uh, nee, mooi. Nou ja, weet, weet je, natuurlijk, uh, je, je wordt wel vaker teleurgesteld om dingen, om dingen ja, die niet gaan zoals jij het wil. Maar ja, je bent maar een van de zeventien natuurlijk, dus ja. Af en toe moet je dat slikken. Wat ik wel een vervelend punt vind... is dat er uh, een raadsbesluit genomen is... ten aanzien van de Watertorenplein. En dat er dan uh, in de raadsperiode daarna... in een en ander besluit genomen wordt. Mm -hmm. Dat wordt zo van tafel geveegd. En dan denk ik, ja, dat, dat gaat mij wel heel ver. Ja, dat is een, een keerzijde van een medaille. Dan komt er een nieuwe raad en die, die, die kiepert dan, dan overboord. Het um, ja, kan gebeuren, maar ja, het is, het is wel. Uh, ja, moet ik zeggen? Een, een raadsbesluit is, wat mij betreft, een raadsbesluit. En dat heeft de volgende raad dan ook uitgevoerd. En, en die moet dat gewoon uitvoeren dan? Uh... Ja. En stel dat het met parkeerbeleid weer de andere kant op gaat. Nou, dan komt er straks weer in, in, uh, over vier jaar weer een andere raad. En die gaat hem weer omgooien. Nou, nou komt in, in, maart komt, in maart komt er al een andere raad. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dan komt er daarna weer een andere raad. Ja. Die dan weer terugdraait. Ja, ja dat, dat, dat kan toch niet. Nee, in principe... Je moet toch uh, als burger weten waar je aan toe bent. Ja, dat, uh, dat wil de burger zeker weten. En uh, ja. als je het toch over de burger wil hebben... Ja. Dan uh, wil ik even naar het, het nieuwe rapport Berenschot... Um, het stond heel groot in uh, Halems dagblad: uh, hand in eigen boezem steken. En dat gaat dat de bestuurskracht die is iets is verbeterd, dat staat er ook in. En dat gaat ja. dan meer over de, de samenwerking met, uh, met Halem, dat er nog een boel te winnen valt. Maar klip en klaar staat daar net zo in als in 2016: dat de onderlinge verhoudingen tussen raadsleden en het college en andersom nog steeds niet denderend zijn. Nee, het is nog steeds niet het dualisme. Dat klopt. We hebben nog steeds discussie met de wethouder in plaats van met elkaar. Het gebeurt ook wel met elkaar natuurlijk. Maar voornamelijk is alle, alle pijlen altijd gericht op de wethouders. Die hun stuk moeten verdedigen. Mm -hmm. Wat uiterlijk zo moet zijn dat dat stuk van de raad is. Hè? Maar ja goed, dat, dat wordt nog steeds niet uh, uitgevoerd. En zover ik begrijp is dat in uh, meerdere gemeenten hoor. Dus daar zijn we echt niet uniek in. Als we om ons heen kijken dan is uh, Bloemendaal, Halem uh, ook niet... Uh... Niet, niet echt stabiel, als ik het zo zeggen. Nee, nou ja, goed, die, die lopen tegen dezelfde problemen mm -hmm. aan, denk ik. En ja, weet je, je bent raadslid, maar je bent ook een mens. Dat is correct. En met mensen en... zou je normaal met elkaar om moeten gaan. En dat is ook Juist. de conclusie van het rapport dat dat niet allemaal goed gebeurt. Nee, nou moet ik zeggen, deze periode hebben we natuurlijk ook een rottige tijd. Hè, omdat je vaak uh, achter je scherm zit in plaats van met elkaar... En uh, ja, daar refereerden anderen ook al aan afgelopen commissievergadering. Ja. En dat we gewoon... Normaal gesproken praat je aan de, in de kantine nog even met elkaar of je vraagt even een schorsing aan... om even met elkaar te kunnen overleggen. Van, joh, ja. Moet dat nou zo? Moet dat nou dat dit? Dat, dat kan nu allemaal niet. Ja, dat, is, uh, dat hoor ik van veel kanten. Niet alleen uh, van raadsvergaderingen... maar ook van andere vergaderingen... dat het, ja. uh, het, het contact uh, buiten de vergaderingen gewoon helemaal weg is. Nog even terug naar uh, uh, de verkiezingen. Ja. Um, u geeft het niet op? Wij geven het niet op. Als we zich mensen zich aanmelden... hebben ze van... Een paar mensen aangemeld. Dan moeten we natuurlijk het gesprek mee aan. En mm -hmm. kijken hoe dat, hoe dat gaat. Hè? Of we elkaar kunnen vinden. En of zij zich kunnen vinden in. Waar GWZ voor staat. Ja, dan, uh, dan kunnen we misschien alsnog. Hè? We hebben tot de 31ste de tijd om de lijst in te dienen. Er moeten natuurlijk nog wel even wat dingen vooraf. Ja, ja. Daar, dat heb gezegd voor de 25ste. Dan hebben we nog een week om de boel in orde te brengen. Mocht. Uh... Mochten mensen dit horen, hè, en, en het uh, ja. staat nu ook in de krant. Uh, waar kunnen mensen zich opgeven als zij uh, interesse hebben om voor de GBZ uh, in de raad te gaan? Uh, dat kunnen ze doen via uh, de Facebookpagina van GBZ. Ze kunnen het doen via onze website. Ze kunnen het doen door mij een bericht te sturen op aanvanderveldcijfer1gmail.com. Oké. Okay. Of mogen en... mij ook bellen. GBZ.nl? GBZ.nu. Gbz nu Ja, gbz.nl was helaas toen al bezet. Ja. Dus we hebben er punt nu van gemaakt. Ook goed. Dat um, vind ik ook wel grappig eigenlijk. Ja nu, nu. ja, nu, Hij is nu. voor de verkiezingen wel <laughs> grappig. Uh, mevrouw ja. van der Veld, dank ja. voor de uitleg. En uh, laten we afwachten wat er gaat gebeuren. mocht mocht tussen nu en uh, 25, 26, 27 januari zich iets voordoen uh, uh, waarbij u hoopvol gestemd bent, dan horen wij dat graag. Ja, natuurlijk. Dat laat ik onmiddellijk weten. Dank u wel dat is, dat is weer een groot persbericht, denk ik dan. Prima. Dank, nou, dank u wel. Okay. Dank je wel. Fijne dag verder.